Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Joris Stubenitski met het NOS Journaal. De grote vuurwerkshows in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam... gaan vooralsnog gewoon door, zegt de organisatie. Op een aantal plaatsen zijn de shows wel afgelast vanwege de harde wind. Zoals in Hoek van Holland, Hilversum en Tilburg. Die in Tilburg wordt morgenavond ingehaald. De grootste show is bij de Erasmusbrug. Volgens de organisatie ziet het er positief uit... Het Deense scheepvaartbedrijf Maersk vaart de komende paar dagen niet over de Rode Zee. Gisteravond werd een schip van het bedrijf aangevallen door Houthi-rebellen in Jemen. De Houthis zeggen dat ze met deze aanvallen de Palestijnen willen steunen. In Oldenhoven in Groningen heeft een auto drie voetgangers aangereden. Een van hen is overleden. De twee anderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde vanmiddag. De bestuurder is aangehouden en wordt verhoord... De drie slachtoffers waren volgens getuigen op een oudjaarsfeestje in de buurt geweest. In Duitsland zijn vanwege de dreiging van een terreuraanslag in Keulen nog eens drie mensen opgepakt. Op tweede kerstdag werd in Wezel al een man van 30 uit Tajikistan opgepakt, naar verluid een moslim-extremist. De politie zegt dat hij bij een groter netwerk hoort dat ook actief is in andere Duitse deelstaten en in het buitenland. De verdachte zou van plan zijn geweest om, een, om met een auto een aanslag te plegen op de dom in Keulen. Vorige week zou de politie zijn getipt over de plannen. De dom wordt nog steeds zwaar beveiligd. De opvolger van presentator Herman van der Zand bij de tv-quiz Met het mes op tafel is bekend. Het is NOS-sportpresentator Sjoerd van Ramshorst. Hij noemt het programma al jaren de leukste quiz op de Nederlandse televisie en vindt het een grote eer. Het weer. Tijdens de jaarwisseling trekken er buien over het land. Het waait ook stevig. Mogelijk met windstoten, onweer en hagel. Morgen nieuwjaarsdag verloopt wisselvallig met eerst buien. Later op de dag wordt het vaker droog bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk is de A7 de afsluitdijk naar Friesland dicht... De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Flevoland over de A1 en de A6. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Pixel Radio Show 1574 hier op de late avond. In het laatste, in de laatste dag van het jaar. De laatste avond van het jaar 2023. Ja, het is eenmaal gewoon een feit. Nou, wij gaan gewoon lekker naar muziek luisteren. Een uurtje nieuwe uit muziek. Even kijken. Castra Luca Trio, die maken. Dat is een Portugees trio. En zij maakten het. Album C-E-R-ser, ja. Um, dan hebben we nog uh, meneer uh, Doyon. Do Die heeft uh, dit jaar verschillende albums uh, naar me toegestuurd. En heel braaf heb ik ze dan ook allemaal gedraaid. En dan uh, hebben we Seeking the Divine van Jason Carter. De beste man, heel lang niks van gehoord. Of weer in ons midden. Dat is erg fijn. Eens even kijken. Dan gaan wij terug in de tijd met Holland Philips. We hadden net in het vorige uur een, uh, een, een, een station ID. Zoals dat heet. En dus een aankondiging. Hadden we even te horen. En we sluiten af met uh, Zangeta Kaur. Daar heb ik helaas uh, al heel lang niks meer over gehoord. Daarom is het fijn dat ze even weer langskomt. Met het album Compassion. En daarna gaan we dat hele lange track, track 6, gaan we draaien. Peacefulradio.info, daar vind je dit, uh, uh, dit uur, deze twee uur... gewoon achter elkaar terug zonder gesproken woords. En je kan natuurlijk alles uh, teruglezen. Even naar uh, Peaceful Radio Nieuws gaan. Daar vind je dan de lijst. Ik wens je veel luisterplezier. En natuurlijk alvast een hele goede jaarwisseling en een heel mooi 2024, ik zou het bijna vergeten.